11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Mario Been is opgestapt als trainer van Feyenoord. Meer details over zijn vertrek worden aan het begin van de middag bekendgemaakt... op een persconferentie in Ermelo, waar Feyenoord op trainingskamp is. Volgens verschillende berichten heeft een groot deel van de spelersgroep... het vertrouwen in Been opgezegd. En daarna besloot de trainer om op te stappen. Volgens de supportersvereniging wordt Been door de spelers geslachtofferd. Voor een deel kan ik het begrijpen, maar voor een deel uh, denk ik ook... van uh, een speler moet het laten zien op het veld. En dat hebben ze zeker het afgelopen seizoen niet, laat, uh, niet laten zien. En daar kun je deels de trainer verantwoordelijk voor stellen... maar de spelers mogen ook zelf in de spiegel gaan kijken natuurlijk. Het is wel jammer dat het weer gebeurt. Mario Been zou beginnen aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van Feyenoord. Steeds minder werknemers gaan voor hun zestigste met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De gemiddelde pensioenleeftijd is nu 62,7 jaar. Vorig jaar was nog maar 6 van de werknemers die met pensioen gingen jonger dan 60. En voor 2007 was het nog ruim 25 Volgens het CBS is het aantal werknemers dat op of na zijn 65ste met pensioen gaat de laatste jaren flink gegroeid. Van 16 in 2006 naar 27 vorig jaar. Werknemers in de bouw gaan gemiddeld het vroegst met pensioen. Werknemers in de landbouw en visserij het laatst. De Rabobank wil de komende vier jaar bijna 400 banen op het hoofdkantoor schrappen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Het voorstel ligt nu bij de ondernemingsraad. Op het hoofdkantoor in Utrecht verdwijnen 376 van de 6400 banen. Daarnaast wil de Rabobank minder gebruik maken van externe medewerkers. Er worden zo'n 850 ICT-medewerkers en interim managers minder ingehuurd. Volgens de bank is de reorganisatie nodig om efficiënt te kunnen blijven werken... en de concurrentiepositie te verbeteren. De maatregelen moeten leiden tot een kostenbesparing van ruim 200 miljoen euro. De WOZ-waarde van serviceflats is in veel gemeenten te hoog. Dat schrijft de vereniging Eigen Huis in een brief van de Tweede Kamer. De marktwaarde van zo'n woning is als gevolg van de hoge servicekosten... vaak een stuk lager dan de gemeente heeft berekend, zegt de vereniging Eigen Huis. Mensen betalen daardoor... Hoge onroerend zaakbelastingen aan de gemeente. En erfgenamen betalen een hoge eh, erfbelasting. Als de eigenaar-bewoner is overleden. Die serviceflats die hebben hoge maandelijkse servicekosten. En zijn daardoor veel goedkoper dan die WOZ-waarde aangeeft. En daardoor worden de mensen in de belastingen worden ze benadeeld. Eigenhuis wil dat de WOZ-waarde van serviceflats anders wordt berekend. Meer dan de helft van de studentenkamers is te duur. Uit onderzoek van studentenvakbond LSVB blijkt dat 60% van de uitwonende studenten meer huur betaalt dan volgens de regels zou mogen. De kamers zijn het duurst in Amsterdam. Gemiddeld wonen veel studenten wel in een grotere kamer dan in voorgaande jaren, maar ze betalen daar ook veel meer voor. Volgens LSVB is al jaren het grootste deel van de studentenkamers duurder dan ze mogen zijn. Dan het weer nog. Veel bewolking en af en toe regen. Vooral in het noorden en westen. Een stevige noordenwind. En het wordt ongeveer 17 graden. Morgenmiddag weer buien. Veel wind en een graad of 17. Dit is Radio 1. De Vara. De Proloog. De Bora-Blekkenhorst. Goedemorgen, ik heb de slingers weer opgeborgen en de taartkruimels opgezogen. Het was een mooi verjaardagsfeestje, maar nu moet er gewoon weer worden gewerkt. En gekoerst natuurlijk, naar Lavore om precies te zijn. Een etappe van 167 kilometer. De Pyreneeën komen in zicht. Eindelijk hoor ik de verstokte liefhebbers denken. Maar ze moeten nog heel even wachten. Want voordat de echte bergen opdoemen, is het vandaag nog even rustig aan. Toch is het wel zaak het koppie erbij te houden en op te letten. Want voordat de finish wordt bereikt, moeten nog twee kleine kolletjes worden geslecht. Ik zeg mannen oppassen hè, in die afdaling. Fietsen met het hoofd, hoe doe je dat? Of helpt het hoofd je juist met fietsen? Mijn gast vandaag weet daar alles van. Hij is niet alleen een fanatiek amateurrenner, maar ook neuroloog. En in die functie doet Bas Bloem onderzoek naar Parkinson. En daarom weet hij dat fietsen van levensbelang kan zijn. En of de Tourliefhebber van vandaag ook zoveel waarde hecht aan de fiets... weet verslaggever Robert Jan Boy. Hij is weer op pad, op weg naar... De Tourkijker. Robert-Jan, wie staat er naast je? Uh, dat is Jalmer de Jager uh, Deborah in uh, Haarlem. Een uh, knushuisje uit uh, begin 20e eeuw. Uh, de, televi de, televis de televisietoestel staat vlakbij de vensterbank op twee meter daarvoor de bank. Ik zie hier op de tafel waar uh, Jolmer aan zit een mooie gruppenkomst staan. Wat hebben we hier nog meer? Ja, het schuurtje is achter. Hè. De moet de plaats zo meteen op bij de fietsen komen? Onzeker, ja zeker. De, de fiets hangt in de schuur. Want Jelmer is uh, fervent racefietser. Hij heeft grootse plannen, bijvoorbeeld met luikbassen, nakeluik. Bijvoorbeeld met een Parijs -Holboeien. En ook bijvoorbeeld met zijn dochtertje, Marit. Ja, maar dat zal vrij blijven. Je bent hè, er wat... voortdurend mee bezig, hè, met Marit? <laughs> ja, dat wel. Zou ik me wel van de straat. Houdt ja. ze een beetje van fietsen? Uh, ja. ja. De driewieler is favoriet bij er. Ze zelfs vandaag al, uh, al een stuk rijden op de driewieler. En, uh, ja, ja straks de loopfiets, hè. De loopfiets, Marit. De loopfiets. Ja. Ja, zeg eens Tour de Frans, Tour de... Ja, ja Tour de Frans, de France. Zeg, tot zo. <laughs> tot zo, uh, Robert Boy, Fysiotherapeut Gielmo de Jager, daar is hij. Alle dagen zit hij natuurlijk soepel op de fiets. En straks horen we meer van hem. Tot twaalf uur de proloog, met Deborah Plekkenhorst. De Tour de France kun je natuurlijk op allerlei manieren beleven. Lekker op de bank naar de tv kijken en alles gewoon op je af laten komen. Of uh, naar Frankrijk met de camper achter het hele circus aan. Of natuurlijk op je eigen racefiets gewoon die Alpe d'Huez en Galibier bedwingen. Maar het kan ook anders, jawel Willem-Frank de Noot. Jij weet er alles van. Uh, jij zat de afgelopen dagen namelijk uh, behoorlijk uh, veel achter de laptop op de redactie. Ja, jij ja, dacht natuurlijk die zitten allerlei computerspelletjes te spelen. Nou, want... ik vermoedde het wel. Ja, eerlijk gezegd zag dat er ook wel een beetje zo uit. Maar ik was niet bezig met zomaar een computerspelletje. Ik was bezig met Pro Cycling Manager 2011, en dat is een heuse simulatie van het professionele wielrennen. Maar wat simuleer je dan? Wat doe je na? Um, ja, je bent eigenlijk ploegleider en teammanager. Dus uh, wat je doet, je, je kiest in het spel een bepaalde ploeg. Nou, ik ben toch wel een klein beetje chauvinistisch. Dus ik, ik koos voor, uh, voor de Rabo ploeg hè. En ik wil toch met, met wil ik uh, een, een goed klassement rijden. Maar je kan ook allerlei andere ploegen kiezen. Liquid gas, uh, noem maar op. Um, en dan kun je een, een, een heel team kun je samenstellen. Dus uit de hele Rabobank ploeg, uit het hele team... dan kun je negen renners meenemen naar een bepaalde koers. Naar de Tour de France, naar de Giro, de Vuelta of een van de klassiekers. En daarom zit je zo vaak achter en de computer? En de... daarom zat ik zo vaak achter de computer. Wat doe je dan als teammanager? Nou, um, wat je doet is je stelt eerst een goed team op. Hè. Dus voor de Tour de France ga je kijken... nou, ik wil in dit geval voor het klassement. Dus ik neem geesting mee, ik neem een paar goede knechten mee. En je weet, een renner is goed op het moment dat hij goede cijfertjes haalt. Want dit spel draait een beetje om de cijfertjes. Je krijgt allemaal tabellen van... nou, deze kan goed klimmen. Deze uh, Bauke Mollema die kan goed klimmen bijvoorbeeld. Je hebt er eentje die, uh, die snel herstelt. Nou, zo he, maak je een heel pakketje. Lars Boom gaat mee voor aanvallen... Uh, Um, en uh, nou, je, je kunt ook nog een hele fiets samenstellen voor je, voor je vieweren. Dus je kijkt van, uh, uh, moet er hard gereden worden? Dan kies je daar een fiets op uit, moet er geklommen worden? Dan kies je een bepaalde fiets met, een, met de bijpassende wielen... en zelfs een bijpassende helm. Ja, dus voor die tour, of voor de koers, wie je dan ook kiest, welke je ook kiest, kan je lekker een beetje aanmodderen. Maar ja, dan moet er natuurlijk nog wel worden gefietst, want je hebt nog geen meter gereden. Ja, dat, dat klopt. En uh, als je helemaal klaar bent met dat voorbereidende werk, dan ga je dus echt in de koers. Uh, dan krijg je een soort van een 3D-landschap te zien. In dit geval heb ik de Tour de France gefietst. Dus je krijgt het Franse landschap. Het is net alsof je naar de tv kijkt, want het ziet er echt wel heel goed uit. En uh, met de camera hang je dan boven het peloton en voor je het weet is het dan koers. De current pace is een beetje te docile voor sommige riders die willen een breakaway. Hij gaat naar de attack! Er is geen no real sens aan het, maar hij krijgt hem een mention. Ja, dat mag je horen hier. Kijk, ze maakt Het, het, het, het commentaar, ja, commentaar is trouwens heel beroerd hoor. Maar het was een hele lastige bergetappe met drie beklimmingen. Nou, ineens gaat er iemand vandoor. En dan heb ik als ploegleider heb ik de keuze, ja, wat doe ik dan? Uh, stuur ik, uh, dus Laat ik mijn man uh, vervolgens in het peloton uh, op kop rijden? Hè. Gaan we erachteraan? Uh, stuur ik uh, garate bijvoorbeeld mee voor een, uh, voor een tegenaanval? Dus ja, je bent heel erg bezig met welk belang heb ik en met die hele ploegentactiek. Ja, het ziet er ook echt heel erg mooi uit. Ondertussen ja. op de website proloog.vara.nl zijn we het beelden te zien. Ja, dan ga je iemand meesturen. Uh, je kijkt van, goh, dit is mijn tactiek, maar wat kan je verder nog doen? Want je fietst zelf uiteindelijk niet. Nee, nou ja, uiteindelijk probeer je met je ploeg, met een bepaalde renner, probeer een, een etappe te winnen of uiteindelijk goed in het klassement te komen. Maar alleen dat winnen dat schort er bij mij nog een beetje aan. Kijk, het is toch wel een, een vrij ingewikkeld spel met heel veel verschillende mogelijkheden. En als ploegleider kun je al die renners, je hebt allemaal grafiekjes en metertjes van hoe is de conditie? Hebben ze nog energie voor een aanval? Zijn de bidonnetjes leeg? Wat hebben ze nodig? Uh, en dan, je kunt een, een, een renner natuurlijk aanklikken en zeggen van demareer jij? Maar ja, op het moment dat ja, de pijp leeg is uh, dan gaat hij niet meer vooruit. En dan is je rennen helemaal op. Dus je moet ja, heel goed een beetje puzzelen van, nou, wat, wat Doe ik precies. Dus ja, en ik ben er nog niet heel goed in. Dus uh, koers gewonnen heb ik nog niet. Veel puzzelen en dan pas aanvallen. Precies, ja. Ja, en ik, ik heb wel aangevallen uh, een keertje met, uh, met Lars, Lars Boom. Die liet ik keihard voor uitrijden. Nou, die ging helemaal in het rood en later werd hij nou ja, ging niet. Hij ging helemaal kapot. Dus die werd opgesloten door het peloton binnen, ja, in de bus binnen. Precies. Nou, daar heb ik hem wel een beetje van geleerd. Uh, ik, ik speelde laatst de, de, de twaalfde Toer-etappe naar uh, Luz Ardiden. Die komt er volgens mij morgen aan of uh, overmorgen. Ik zit even snel het schema in mijn hoofd door te nemen. Uh, volgens nou, mij overmorgen. Ja, nou, een ja. hele zware Pyrenee etappe uh, In het spel had Gesink hele goede benen, dus ik laat hem demareren. Berg op. Acceleration by Robert Kassink. goes into the attack. Een solo victory voor Andreas Kluuden. Ja, Andreas Kluden, dat is natuurlijk Andreas Kleuden. Hij wint de rit, maar jij laat jouw renner demareren of in ieder ja. geval aanvallen. Ja. Ja, ja, dat is heel stom eigenlijk. Wat ik, wat ik niet in de gaten had, was dus dat er al een kopgroepje ver voor, voor mijn geesting uitreed. En nou ja, dat, dat spel is dus zo ingewikkeld dat je met heel veel dingen tegelijk bezig bent. En dat moet je ook in de gaten houden. Zo'n aanval van Kleuden in dit geval had ik helemaal niet gezien. Het, het was me gewoon helemaal ontgaan. Is het een leuk spel? Uh, het is leuk, maar je moet er wel een ontzettende wielenliefhebber voor zijn. Echt een crack die al bezig is met de uitslagen en de cijfers en alles goed in de gaten houden. Wat mij betreft, ik vind eigenlijk voor een echt leuke wielengame moet je dit heel, heel veel tijd insteken. Die tijd heb ik helaas niet, dus af en toe ik ook wil niet. ik een klassieke fietsen. <gacht> en ik vind de, swung, de swung mist het echte, het echte leuke wielengevoel. Dus een goede commentator, weet je wel, die, die ook de, de saaiere etappes een beetje aan elkaar klet. Dat kan, ja, een voetbalspel als FIFA heeft ook een leuk commentator, dus een, een stem van Michel Michel Wuits of, uh, of Mart Smeets, wat mij betreft. Met uh, echt een goede koerspoëzie. Met het, uh, met het hol openrijden bijvoorbeeld. Weet je, ja, dat soort dingen. Bijvoorbeeld... Dat zou het toch wel nog een stuk leuker maken. Ja. Uh, over drie dagen is trouwens uh, Ardi en Willem Frank okay. even snel opgezocht. Uh, Willem Frank de nood dank je wel. De Proloog. Jawel, het geluid van de fotoquiz. Het is heel gemakkelijk om mee te doen, ik zeg het nog maar eens. Op de website proloog.fara.nl vindt u een uitvergroot detail van een foto... die met wielrennen en de tour te maken heeft. Vertel me wat erop staat en win een wielerboek. Zo simpel is het eigenlijk. De foto van gisteren. Ik uh, zelf vond hem erg lastig, maar ik kon u nog wel vertellen... dat er een groot zwart vlak te zien was met uh, rechtsboven dan een wit detail. Het was een soort cirkel. Het is elk jaar weer vaste prik in de tour, vooral... In de bergen. Ja, daar, daar verliet ik u mee gisteren. En de goede oplossingen stroomden binnen, moet ik zeggen. Want bijna alle inzenders wisten dat het ging om het Franse asfalt... waarop de naam van een wielrenner was gespoten. Bedoeld als aanmoediging natuurlijk. En Chris Koopmans uit Steens wist dat ook. Ja, gefeliciteerd, want u krijgt een, een boek van mij. En wilt u dat ook winnen? Doe dan gewoon mee aan onze quiz. Kijk goed naar het detail en geef het goede antwoord. Ik heb al even mogen kijken en het water loopt me in de mond. Maar of dat ook geldt voor de renners in de Tour, dat weet ik niet. De amateurs op de fiets, dat weet ik dan weer wel. Lusten er pap van. Rara, wat is het? Surf naar proloog.vara.nl De Proloog Bewegen is goed en gezond. Fietsen dus ook, al zou je dat niet zeggen... met zoveel valpartijen en blessures in deze Tour. Maar toch, wie wel op zijn fiets blijft zitten... kan daar veel baat bij hebben. In de strijd tegen bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. En mijn gast van vandaag weet daar alles van. Want hij is niet alleen een fanatiek amateur... wielrenner of mountainbiker zelfs... maar ook neuroloog en hoofd van de onderzoeksgroep Parkinson... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen Bas Bloem. Goedemorgen. Uh, ik weet dat u al van jongs af aan uh, ja, bezeten bent van de Tour. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat kun je absoluut zeggen. Ik kan me de tijd nog goed herinneren... dat ik met mijn beste vriend van de middelbare school, Maarten Scholten... die nu uh, verslaggever is voor het NRC voor de Tour de France, die zit nu aan de finish in Frankrijk. De liefde is bij beide stevig gebleven. Die is bij beide gebleven. En dan gingen wij met het simkaartje van zijn moeder... reden wij naar Frankrijk toe... Uh, natuurlijk naar de wereldomroep luisteren. En dan naar de aankomst van de Tour kijken in Parijs. Ja, dat waren prachtige momenten. En de liefde voor de Tour is me altijd bijgebleven. Twee keer zelfs stond u aan de finish. Ja, ja we zijn twee keer naar de finish geweest. En meerdere keren met dat transistorradiootje op reis. En dan uh, luisteren naar Peter winnen, Jan van der Velde. Schitterende tijden. Als jonge jongen mag ik vragen wanneer dat was? Uh, ja, ik ben nu 44, dus uh, dat was eindmiddelbare school toen ik 18 was zo'n beetje. In die periode is dat uh, geweest. Even snel terugrekenen. nou help, een jaar of 26 geleden, nou dan hebben we het over uh, nou, jaren, jaren 80. Ja, mid-jaren mid ja, 80 ja. was dat, ja. dus de, de hoogtijden van uh, de rallyploegen. Wat, ja, ook dat, ja, en de vete Postraat. oh, daar zullen we het niet meer over hebben. <laughs> <laughs> um, ja, dat, dan staan we in de finish en, en die liefde die is er dan, maar wat is er zo bijzonder aan? Ja, fietsen is fietsen. Ja, weet je, wielrennen is een prachtige sport... omdat het, het combineert individuele heroïek. Uh, en dat weet iedereen natuurlijk. Het is een fantastische en waanzinnige lichamelijke inspanning. Maar als je wielrennen kent, dan is het ook een schitterend ploegenspel. En uh, degene die dat het beste beheersen, vind ik, dat zijn de Belgen. Ik kijk het bij voorkeur dan ook altijd naar de Vlaamse televisie. En als er dan bijvoorbeeld iemand ontsnapt dan zegt zo'n Belgische commentator... Allee, die gaat niet verder komen, want die heeft hem in 2001 nog geflikt. En dan, de herinnering van het Peter Ton is geweldig. En, die weten, en als je dat, dat ploegenspel, die tactiek en, en de historie van het wielrennen kent... dan is het zo'n schitterend drama om naar te kijken. Prachtig. Het is nu dus vooral voor de televisie volgen. En het niet, is niet meer ter plekke. Nee, het is niet meer ter plekke. Uh, ja, de agenda laat het wat minder naartoe. Aan de andere kant, ja, ik moet je niet zeuren en er gewoon weer naartoe gaan. Hè? Nou, wat let u, zou ik zeggen. Nou, niks. U <laughs> heeft nog een dag of, nou, het is het? Tien, ja, iets meer. Ja, een dag of elf zo'n beetje? Gaat dat met het werk in het ziekenhuis overigens? Om zo makkelijk even de heen en de weer te gaan? Nou ja, ik ben natuurlijk als... Uh, ik, ik, ik ga eens veel naar internationale congressen om ook te spreken over ons onderzoek. Dus ik ben eigenlijk al naar verhouding te veel van huis. Maar goed, dan kun je je privé-tijd altijd nog gaan. Hè? Zo is het. Uh, eerder dit jaar uh, was u even te gast in de uitzending van uh, de Gids.fm. Dat gesprek ging ook inderdaad over uw Parkinson-onderzoek. Maar aan het einde vroeg uh, Felix Meurders toch even uh, ja, het volgende aan u. Wie gaat het dit jaar de Tour winnen, meneer Bloem? Nou, ik mag hopen dat Robert Geesink het gaat worden. Ik hoop en het ook. Ik, en dat zou zomaar kunnen, denk ik. Ja, heel spontaan. Geesink, we zijn uh, al even op weg. Blijft u erbij? Nee, ik nee. denk dat uh, Robert Geesink het niet gaat redden. Ik heb mijn zinnen nu gezet op een, uh, een toer-etappe voor hem. Um, ik denk, en dat is mijn voorspelling... Weet je, echte helden in de toer blijven op hun fiets zitten. Ja. En <laughs> uh, dat is heel interessant. Lance Armstrong in zijn gouden jaren viel nooit. En komt daardoor is dit jaar gevallen. Gezing is gevallen. En uh, degene die nog op zijn fiets zit is Frank Slek en Andy Slek. En ik denk dat Andy Slek de Tour gaat winnen. Dat is mijn voorspelling nu. Cadel Evans zit ook nog op zijn fiets, hè? En Kedel... sluipt heel stiekem mee steeds. Ja, Cadel is stiekem. Hij is heel sterk. Ik vind hem heel goed. En toch heeft hij wat mij betreft, ondanks zijn uh, wereldkampioenschap... nog steeds het aura van de eeuwige tweede. Ik zet mijn geld op Andy in. Ja? Ja. Wat maakt hem zo goed? Maar um... Behalve dat hij blijft zitten... Nou, blijven zitten is één ding. Dat is een teken van kracht. Dat is ook goochem zijn in het peloton. Het is natuurlijk een, een, een levensgevaarlijke gebeurtenis om in dat peloton te fietsen. Voorin zitten ongelukken vermijden is denk ik ook een deel van kracht. Um, hij is een hele complete wielrenner. En uh, is meer een geboren winnaar, vind ik, dan Cadell Evans. De eeuwige tweede die u maar... Blijf noemen. zo. Ja, precies. Ja, terwijl ze toch allebei wel blijven zitten. ja, het is, nou ja we zullen het zien. Geesink, ja, is het dan echt inderdaad zijn, zijn grote fout... dat het hem niet lukt echt lekker op die fiets te blijven zitten? Nou, weet je, als je naar hem kijkt... het is misschien ook een stukje rijpheid nog. Ik denk dat Geesink eh, absoluut de potentie heeft... om een tourwinnaar te worden. Maar ik denk dat het nog twee, drie jaar nodig heeft. Hij moet dit jaar een etappe winnen. Hij moet zijn naam in het peloton misschien nog iets meer vestigen. Iets meer die reputatie opbouwen van een grote meneer in het peloton. Dat is ontzettend belangrijk. En dan is mijn voorspelling dat het misschien twee, drie jaar gaat duren. Ik had gehoopt dat het dit jaar was. Dus wat ik eerder dit jaar zei, kwam recht uit het hart. Maar als je hem nu ziet, met die kleine kwetsuurtjes... dan vrees ik dat hij dit jaar niet gaat redden. Nou, hij was natuurlijk ook de renner die in de vijfde etappe keihard onderuit ging... over de kopvloeg zelf. Uh, ja, Die beelden ja, die zijn, ja. zijn overal te zien geweest. Hoe kijkt u daar dan naar als neuroloog? Nou, vooral dat het een wonder is dat die wielrenners dat relatief nog zo goed doorstaan. Er zijn natuurlijk dramatische gevallen van wielrenners die echt bloedingen in het hoofd oplopen. Ernstige hersenschuddingen. Overlijden zelfs. Overlijden zelfs. Um, als je ziet dat wat Geesink overkomt, als je ziet wat Johnny Hogeland overkomt. En als je ziet dat die jongens toch gewoon weer op de fiets stappen. Is het eigenlijk een klein mirakel. Houdt u uw hart vast als u dat ziet? Ja, ik denk dat wielrennen toch een veel gevaarlijker sport is... dan we met z'n allen denken. Als je ziet dat je met, met dit soort topsnelheden over de kop slaat... Uh, wij zien regelmatig mensen op de eerste hulp. die, uh, die, die, die laten we zeggen, met, met de helft van de snelheid uh, ondersteboven gaan. en die nemen wij dan drie dagen in het ziekenhuis op. en die mogen niet bewegen. Voorzichtig met links een kopje thee drinken. En Johnny Hoogland die springt weer op de fiets. Het is ongelooflijk. En, en trap door En trapdoor, ja. Uh, ja. Daarom wordt ook geroepen. laten we die valhelm verplicht stellen. Dat is dan eigenlijk al voor ons gewone mensen in het verkeer. Maar in het peloton is die pas sinds 2003 verplicht. Ja, achteraf is dat ongelooflijk. Uh, overigens is er nog een mooie anekdote. Uh, we hadden uh, vorig jaar een, uh, dus een beroemde publicatie over een Parkinson-patiënt... Die, die niet meer kon lopen, maar nog wel kon fietsen. Die hadden wij ter publicatie aangeboden aan de New England Journal of Medicine. Hoogste tijdschrift ter wereld. En daar is het uiteindelijk ook in gepubliceerd. Maar eerst zeiden die gekke Amerikanen uw Parkinson-patiënt heeft geen helm op. We kunnen dit artikel niet publiceren. Toen heb ik een prachtige brief aan uh, die Amerikanen geschreven... en gezegd dat wij in Nederland, en misschien is dat wel heel gek... allemaal zonder die helmpjes, gewoon in het verkeer yes. fietsen. En dat uh, het debat dus niet ging over wel of niet een helm dragen... maar over Parkinson en fietsen. En gelukkig hebben ze dat toen uiteindelijk toch geplaatst. Hoeveel levens zouden gered zijn sinds die helm verplicht is? Ja, ik kan je geen getallen noemen, maar ik zie natuurlijk wel alle drama's... ieder weekend uh, als ik bijvoorbeeld dienst heb uh, op de eerste hulp. En uh, wij zien gewoon ontzettend veel hersenschuddingen... als gevolg van vallen van de fiets. En je ziet ook de dramas in de Tour natuurlijk nog. Wouter ja. Weiland droeg een helm ja, in de Giro overleed ja. toch? Ja, nee, dus je, je, je reduceert een stuk van de impact. Het probleem is dat de hersenen als het ware zwemmen in de schedel. En op het moment dat je abrupt stil komt te staan, dan beweegt, beweeg je hersens binnen die schedel nog eventjes door... en knallen dan tegen de voorkant of tegen de achterkant van je hersens aan. En dat is in feite wat de hersenschudding veroorzaakt. En dat reduceer je iets met een held, maar dan nooit volledig natuurlijk. Nou, 60 kilometer per uur is natuurlijk ook wel een aardige klap. Is een dramatische klap, ja. Uh, uw Parkinson-patiënt, luistert die ook wel eens naar uh, muziek tijdens dat onderzoek? Uh, dat is een goede vraag, dat zou ik eigenlijk niet weten. Uh, het is wel bekend dat Parkinson-patiënten dankzij muziek veel beter kunnen bewegen. En dat is eigenlijk al een hele oude observatie. Er zijn mensen met Parkinson die echt moeite hebben met lopen. en die door te luisteren naar met name echt ritmische muziek, bijvoorbeeld marsmuziek, uh, paradoxaal weer heel goed kunnen bewegen. Kijk, maar marsmuziek is natuurlijk nog geen Franse muziek. Is nog geen Franse muziek. <laughs> die staat bij ons wel op de lijst. Uh, de Radio 1 Tour Top 100. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 52. Il était une fois à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement: Si j'étais président, si j'étais président de la République. Jamais plus un enfant n'aurait de penser triste Je nommerais bien sûr Mickey, premier ministre de mon gouvernement Si j'étais président, s'appeler à la culture Me semble une évidence, Tintin à la police et Picsou aux finances Ce roi à la justice, et mini à la danse Est-ce que tu serais content Si j'étais président, Tarzan serait ministre de l'écologie, Pécassin au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants si j'étais président. Je recevrais la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique.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 Nummer 52 in de Radio 1 Tour Top 100: Gérard Lenormand met Chicheteté-President. Bij mij nog steeds Bas Bloem, neuroloog. Hoofd van de onderzoeksgroep Parkinson van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vervente Tourkijker, Kijker, tour Ja, alles eigenlijk wat met de Tour te maken heeft. Vindt u dat de renners dit jaar meer risico's nemen? Um. Ik weet niet of ze zelf meer risico's nemen of dat de Tour aan zich gevaarlijker is geworden. En ik denk dat de klachten van de renners over gevaarlijker weggetjes, gevaarlijker parcours en ook natuurlijk de media en alle auto's en de motoren daaromheen. Ik denk dat dat een grotere rol is dan dat de renners zelf nou meer risico nemen. Toch, terwijl... Uh, als dat wordt gezegd, juist van de smalle weggetjes en te veel mensen in de Tour... dan hoor je meteen iedereen weer, ja, maar jullie gaan ook veel te hard naar beneden. Dus jullie hebben het eigenlijk ook wel een beetje aan jezelf te danken. Dus het is een beetje een kip en ei discussie misschien wel. Ja, maar ik geloof niet dat de druk om te presteren nu nog groter is. Ja, je hebt, het, het, is een, het is een nog groter mediaspectakel geworden... maar de, de eer en de druk om te winnen was denk ik tien of vijftien jaar geleden... niet groter of kleiner dan het nu is... Dus ik denk toch meer dat het het circus daaromheen is dan de renner zelf. U doet onderzoek naar de invloed van bewegen op de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson. Wat doet wielrennen eigenlijk bij mensen die deze ziekte hebben? Nou het interessante is dat we na aanleiding van die ene uh, anekdotische observatie bij een man die niet kon lopen maar wel kon fietsen. Echt een hele frappante observatie. Uh, hebben wij daarna tientallen mails gekregen van mensen over heel de wereld die zeiden ja ik kan ook fietsen. Ik wist dit al lang. Ik zei ja jullie wisten het al lang maar wij hebben verzuimd naar jullie te luisteren. En uh, toen zijn we wel aan het denken geslagen... want heel veel mensen met Parkinson raken door hun loopproblemen... en hun angst om te vallen, uh, hebben ze de neiging om inactief te worden. Want wat gebeurt er bij mensen met Parkinson in die hersenen? Uh, ze hebben een tekort aan dopamine. En dat is een stofje dat betrokken is bij bewegen... maar wat ook betrokken is bij motivatie, bij initiatief, bij je stemming... Dus door tekort aan dopamine beweeg je slecht... ben je ook minder gemotiveerd om te bewegen. Dus die mensen hebben heel erg de neiging inactief te worden. En einde van de dag is dat de dood in de pot. Want dat leidt tot botontkalking. Het verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. En het verhoogt het risico op overlijden. Dus het is heel belangrijk om mensen met een chronische ziekte... weer aan het bewegen te krijgen. Alleen als je niet kan lopen is dat moeilijk. Ja. En dus dat fietsen kwam ons echt als een gebraden eend in de mond vliegen. Want daarmee hadden we ineens... een tool in handen om mensen weer op een leuke en veilige manier aan het bewegen te krijgen. Maar fietsen is ook bewegen, dus waarom lukt dat dan wel en het lopen niet? Dat is een boeiende vraag. Ik kan hem niet met zekerheid beantwoorden, maar het lijkt erop dat de hersens echt opgebouwd zijn uit uh, motorische programma's. En dat kennelijk het programma voor lopen op een andere plek zit opgeslagen dan het programma voor fietsen. En lopen is natuurlijk in de ontwikkeling van de mens, van aap tot mens... een veel ouder programma dan het fietsen... wat in feite natuurlijk evolutionair gezien ja. een heel jong programma is. Dus dat ligt op een andere plek opgeslagen... en is kennelijk nog bewaard gebleven. En als onze harde schijf crasht... crasht eerst ja, het oude deel dan het, eigenlijk. Ja, en dat heeft te maken met precies dat deel... van de, de hersens die kapot zijn bij Parkinson. Dat zijn de gebieden die uh, het meest automatisch zijn... Uh, dat gebied is kapot. Dus gebieden die iets meer, minder automatisch zijn... waar je er iets meer bij na moet denken, en dat is fietsen... Uh, die zijn kennelijk beter bewaard gebleven. En wat zegt u tegen die mensen die u behandelt? Ja, hier is een fiets, stap maar op en uh, uh, kijk maar hoe ver je komt. Ja, dat is iets te kort door de bocht. Want uh, wat die mensen wel zeggen is dat ze moeite hebben bij stoplichten... Uh, met afstappen en ook weer met opstappen. Dus uh, bewegen is cruciaal, maar het moet wel veilig zijn. Dus er zijn een aantal alternatieven. Een driewieler bijvoorbeeld. Hoewel ja. mensen dat toch weer he, t, t, t, ja, cosmetisch niet aantrekkelijk vinden. Dat snap ik ook wel. Dat tast hun waardigheid misschien ook een ja, beetje aan. Ja. Wellicht. En wat heel leuk is, we hebben nu een, een nieuw uh, onderzoek... met uh, steun van Davis Finney. Davis Finney, oud Tour de France uh, wielrenner natuurlijk. Hij was de laatste winnaar van een uh, massasprint... Uh, na, sinds nu Tyler Farah een ja. uh, etappe gewonnen heeft. En Davis Finney heeft Parkinson op jonge leeftijd gekregen, 40 jaar. En heeft ons geld gegeven om met home trainers, Parkinson-patiënten op een veilige manier thuis te laten sporten. En ja. uh, daar hebben we heel hoge verwachtingen van. Toch zou je denken dat wielrenners het misschien juist niet krijgen... omdat ze al zoveel fietsen, Parkinson. Ja, maar... ja nee, dat is terechte opmerking. De, de, er zijn allerlei aanwijzingen dat veel bewegen... beschermend werkt op de ontwikkeling van allerlei hersenziekten. Mensen die veel bewegen hebben bijvoorbeeld... een lagere kans op het krijgen van Alzheimer. Maar het is nooit, 100%, het is natuurlijk nooit zwart-wit... En wie weet had Davis Vini het wel tien jaar eerder gekregen. Dat weet je natuurlijk nooit. Als hij niet had gefietst. Als hij niet had gefietst. Het is in ieder geval duidelijk dat op groepsniveau sporten uitermate gezond is: enerzijds om symptomen van de ziekte te onderdrukken, maar zelfs ook om ontwikkeling van ziekte te voorkomen. Hoe ver gaat uw onderzoek nog? Dit is denk ik een oneindig iets wat je kan blijven onderzoeken. Ja, dat kun je oneindig blijven onderzoeken. We hebben nu meerdere projecten lopen die echt ontzettend leuk zijn. Aan de ene kant hebben we de ParkFit-studie lopen in Nederland. Dat is met steun van Michael J. Fox, hè, die ook Parkinson ja. op jonge leeftijd heeft gekregen. De acteur uit Amerika. Of ja. Canada geloof ik zelfs. Maar ja, het is een, een Canadees van ja, oorsprong, ja. Ja, van Spin City en natuurlijk Back to the Future. Die heeft ons een miljoen dollar gegeven om Parkinson-patiënten... met behulp van coaches aan het sporten te krijgen. Iedereen weet dat sporten goed is, maar heel veel mensen doen het niet... Dus zo'n coach gaat met zo'n Parkinson patiënt zitten en die zegt... waarom sport je niet? Ja, ik heb geen sportschoenen. Goed, hier heb je sportschoenen. Wat is je volgende probleem? En Zo identificeren ze alle barrières en dan gaan ze mensen aan het sporten krijgen. Daarnaast gaan we dus met Davis Finney mensen heel intensief... vijf keer in de week op een home trainer thuis intensief aan het sporten zetten. En dan met hersenscans kijken hoe de hersenen reageren op zo'n intensieve uh, belasting. En u blijft uw beide liefdes in de, op deze manier combineren? Voor mij is het een droom om op, op die manier mijn liefde voor de sport... met de liefde voor neurologie en Parkinson in het bijzonder te combineren. Bas Bloem, hoofd van de onderzoeksgroep Parkinson... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dank u wel. Zonder uh, fietssponsors had het moderne wielrennen nooit bestaan... zegt de chef van de proloogs eigen reclamekaravaan. Wat is er van waar? En verslaggever Bert Molenaar koerst weer rond en zoekt fietsfanaten. Waar gaat u naartoe? Nou, richting Groningen. Maar ik ga vlak voor Groningen even kamperen, denk ik. Wat voor afstand gaat u vandaag afleggen? Nou, ik denk 140. Nee. Jawel. <laughs> Heeft nee. u een Toer gevoel nee. waar ik even aan mag voelen? Nee. Het, gek genoeg mensen denken dat als je graag fietst... dat je ook van een Tour de Frans heet. Maar ik volg het eigenlijk niet. Wat zegt u me nou? Ja, mijn heel erg. Ga Wij <laughs> gaan het ook met het afronden. <laughs> dat zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Put. Radio 1. Het NOS-journaal. Mario Been is opgestapt als trainer van Feyenoord. Volgens berichten heeft een deel van de spelers het vertrouwen in hem opgezegd. Om één uur geeft Feyenoord een persconferentie. Politiemensen mogen geen zichtbare piercings en tatoeages hebben... of opvallende sieraden en extreem lang haar. Dat zijn een paar voorschriften uit de nieuwe gedragscode voor de politie. Ook zichtbare uitingen van hun geloofsovertuiging zijn taboe... zoals een kruisje, een hoofddoek of een keppeltje. Steeds minder mensen gaan voor hun zestigste met pensioen, meldt het CBS. Vorig jaar was het 6% procent. In 2007 nog ruim een kwart. Het aantal werknemers dat op of na zijn vijfenzestigste met pensioen gaat... is flink gestegen. En meer dan de helft van de studentenkamers is te duur. Uit onderzoek van studentenvakbond LSVB blijkt dat 60 procent... van de uitwonende studenten meer huur betaalt dan volgens de regels zou mogen. En de kamers zijn het duurst in Amsterdam. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Ah, op de A1 richting Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. Tussen Hoeverlaak en Eembruggen staat 5 kilometer file en is de linkerrijstrook dicht. File op de A73 richting Nijmegen. Tussen Malden en de Alfred Tukenburg 2 kilometer. Dit is Radio 1. De Vara. De Proloog. Deborah hoe kijkt een fysiotherapeut naar een toer met valpartijen, pijnlijke spieren en broze botten? En het is de dag voordat de Pyreneeën opdoemen. Een laatste kansje voor de sprinters voordat de klimmers echt van zich kunnen laten spreken. De Tour fan. Verslaggever Bert Molenaar die fietst. En niet zomaar. Nee, hij is een fietsfanaat. Een hardcore liefhebber, zoals hij zichzelf noemt. En deze toerweken zoekt hij gelijkgestemden. Wie heeft de fiets net zo lief en waarom? Hij beklomt de Alpen. De Pyreneeën. De Mont-Ventoux. Hier is onze fietsfan, de Fietsfanaat. Waar ben je? Ik ben in de provincie Groningen. Komt iemand aangefietst? Mag ik u even iets vragen? Waar komt u vandaan? Uit Noord-Holland nu, heel uh, waar gaat u naartoe? Nou, richting Groningen. Maar ik ga vlak voor Groningen even kamperen, denk ik. Wat, wat voor afstand gaat u vandaag afleggen? Nou, ik denk 140. Nee. <laughs> wel. Tegen die storm in? Nou, voor mij is het meer mee dan tegen, hoor. Nou, ja. Ja, zij achter. Dus wel iets meer mee dan tegen. Ja. U heeft, uh, ja, wat noem je zoiets? een randonneur, een trekkingsfiets, ja. een reisfiets? Ja. ja, ik noem het een vakantiefiets. Maar randonneur is voor mij de beste naam. Ik ben een renner, een, een wielrenner. Wij noemen dit tractoren. U, begrijpt... u bent. U nou, nogal zwaar natuurlijk, vergeleken met een wielrenfiets. U bent niet die, die, die beledigd? Nee, nee, nee, nee. nee. U heeft uh, heel veel bij zich. U heeft Alla. twee zijtassen. U heeft op uw bagage dragen. Een ik slaapzak. denk een, een slaapzak. Voor heeft u een fietstas. Op uw voorwiel hangen ook nog twee fietstassen. Ja. Ik denk Lowriders. dat u 30 kilo weegt. Nee, nee, ik denk iets minder hoor. Dat mag ik hopen. Dat denken alle fietsers. Mag ik, mag ik even de fiets voelen? Mevrouw, ik heb buitengewoon slecht nieuws voor u. Dit is echt 30 kilo plus. Ja, maar is zit de wielen onder. Ik til hem nooit op. Nee, maar nou bent u een fraaie vrouw. Hè? U bent denk ik 1,70 meter uit. hooguit. Nee, dat haal ik niet. U bent licht denk ik. Ik, ik kijk een beetje naar u, maar... Ja, 60 kilo haalt u ook niet. Nee, dat haal ik ook niet, nee. En is er dan nog wel te doen, heel die Jawel. afstand? ja maar ik hoef het niet op te tillen, dus er zitten de onder. Een cruciale vraag. U mag er even over nadenken. Waarom fietst u? Heerlijke bezigheid. Het is gewoon lekker makkelijk. Je kan erbij zitten en je komt overal. en uh, Ja, ik vind het heerlijk. En voelt u iets van verwantschap met wielrenners of zegt u nee, ik ben een ander soort, ik ben een nee, ander... Nee, het is wel een ander... Uh... Ik ben een ander ras. Wel, het is een iets ander ras. En haat u wielrenners? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Wielrenners haten u en uw soort fiets en u gaat oh, zo langzaam, nee. u bent zo zwaar, u rijdt in de weg, donder toch op? Toevallig vorige zomer was ik in Frankrijk aan het fietsen en toen was de marmot aan de gang, niet dat, dat is een toer, hè? Ja, en dat was erg leuk. Toen die... met allemaal mooie, wielrenners mooie eigenlijk... bergen, hè? Berg, ja, helemaal bergen. En ik zat in de achterhoede van die marmotfietsers. Dus mensen die het niet meer halen, zullen we zeggen. Die die de uh, west niet halen op tijd. Nou, ik vond het erg leuk, erg gezellig. Dus niet de echte wielrenners, hè. Die, die waren voor, die vliegen er langs. De kolonnes, maar daarachter heb je de recreanten. zetten we lekker tussenin met onze bepakkingen. Het was eigenlijk best wel gezellig. Ja, voelt u zich ook een zondagsfietser of dat niet? Zo. Ik had uh, bijna afscheid van u moeten nemen. ja. <laughs> Ja, het, nee, wat is een zondagsfietser. Iemand die op zondag fietst, met z'n tweetjes, naast elkaar. <laughs> nou, iedereen in de weg rijden, niet luisteren naar bellen. Nee, nee, nee, nee, daar voel ik me niet toe, nee. Wij nou, gewoon een, een zwerfffietser, hè. Gaat een beetje trekken. Ik wil graag uw toergevoel voelen. Waar zit dat bij u? Hoog? Laag? Voor? Achter? Hoofd? Hart? Verstand? Of Ziel? Ik vraag mensen ook naar hun tourgevoel, uh, waar dat oh. zit, of ik ook even mag voelen. Heeft, ze, heeft nee. u een tourgevoel nee. waar ik even aan mag voelen? Nee, het, het gek genoeg. Mensen denken dat als je graag fietst, dat je ook van de Tour de France heet. Maar ik volg het eigenlijk niet. Wat zegt u me nou? Ja, dat is wij heel erg. We gaan het gesprek ook met elkaar Er blijft nog één vraag over: wat is uw verzet? Niet heb... kijken, niet stiekem kijken naar de tandwielen wat u voor en achter heeft. Wat is uw verzet? Een wielrenner weet dat. Ja, precies. Ja, zo ben ik dus weer niet. Dat weet ik dus niet. Ik denk ergens halverwege midden en achter uh, twee naar hoogst of zo. Dat is geen omschrijving. Nee. Een omschrijving is 39, 14. Nee, daar heb ik 42, geen idee van. 18. die tandjes tellen, nee, dat heb, heb ik geen stap van. Dus ik geef het op met u. Ja. Niet alle fietsen zijn wielrenners. Bye bye. Bedankt. Wat komt daar aan gefietst? Het toergevoel, uh, heeft u dat? Waar zit dat? Zit dat in uw hoofd, zit dat in uw hart, zit dat in uw verstand, in uw ziel? Heeft u dat, het toergevoel? Het toergevoel, Tour de France? Nee, ik, want, want ik vind het Giro net zo, of de Vuelta vind ik net zo. U heeft geen specifiek nee. toergevoel? Nee, ik, ik kan niets aan uw lichaam aanraken waarvan je zegt, hier zit mijn toergevoel. Nee, nee. Hmm. Hoe diep kunt u gaan? Is het uiteindelijk, is het uiteindelijk een metafoor? Is het eigenlijk een beeld van ons echte leven? Dat je soms ontzettend moet knokken. De strijd van het leven. En dat je in je eentje bent? Ja, je bent gewoon alleen. Je bent alleen. Je komt alleen, je gaat alleen, je bent alleen. Wie begrijpt wat er in mij omgaat en zit? Zet toe. Zet toe. En morgen koerst Bert Molenaar weer door. De Proloog Tourkoersen. Zonder fiets geen tour. Voilà. Makkelijker kan het niet. De kern van het wielrennen is de tweewieler. Want daar begon het tenslotte allemaal mee. Ook op sponsorgebied. Ik praat erover met Marco Heil. Hij is deze week de reclame-man van de Proloog. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Deborah. Ja, je wilt het heel graag hebben over het ontluiken van de reclameliefde voor de fiets? Ja, ik noem het zomaar even een beetje zwoel, maar wanneer is die romance begonnen? Ja, de, de romance tussen het fietsen en de fietsen, die is natuurlijk altijd geweest, dat is logisch. Uh, de romance tussen het fietsen en de marketing van het fietsen, die is ook al zo oud eigenlijk als de straat naar Kralingen, hè. Die, die is er eigenlijk ook altijd geweest. Kijk, van zodra dat er profsport was, professioneel wielrennen, waren de allereerste sponsors van de renners en van de ploegen waren fietsmerken. Je, zag ze nog, je ziet ze nog op de oude foto's, die, die prachtige truitjes in één kleur met daar dan één fietsenmerk op. Niet al die sponsors op één truitje, gewoon pontificale op de borst één fietsmerk. Met daar in het beste geval, of in het slechtste geval misschien, nog juist een klein merkje van fietsbanden daaronder of zo. Hè. Dat waren dan merken, Franse merken als Peugeot. Mercier, Alcion, La Française, of Italiaanse merken als Bianchi en Fiat. En Nederland hadden we natuurlijk merken als Magneet en, en Lokomotief. Ja, ik word er helemaal nostalgisch van gewoon, Marco. Ja, wie niet? Uh, nu, die merken deden dat eigenlijk niet uit, uit nostalgie of uit andere sentimentele redenen, maar gewoon simpel om fietsen te verkopen. Ja, en daar ik... viel wel wat voor te zeggen natuurlijk. Kijk, vooral in die tijd waren de wegen erg slecht. En je had natuurlijk heel veel pech onderweg. Heel veel fietsen gingen kapot onderweg. Maar dat... Het truc was eigenlijk onder tijd. je mocht in de tijd niet geholpen worden door, door, door, door je ploegleider of zo. Je kon geen niet zomaar even een, een andere fiets nemen, ook als je lek was. Dus je stond er alleen voor onderweg. Is het, nou, het meest memorabele verhaal wat ik daarover kan vertellen is het verhaal van de beroemde Eugène Christophe in 1913. Hè. Iedereen kent dat verhaal, misschien toch even kort samenvatten. Op de Tourmalet. Brak hij zijn voorvork. En dus had hij geen enkele andere keuze. als zijn fiets op zijn schouder te leggen. en dan vier uur lang af te dalen naar het dorpje Sainte-Marie-de-Campan. Daar moest hij zelf in de smidse. zijn fiets nog eens een keertje zijn voorvork nog eens even gaan smeden. En nou, heeft hij vele uren verloren. Niet alleen vele uren, maar ook. Hij heeft gewoon de Tour de France verloren. Ja, dagzegen. Uh, <laughs> dagzegen wat raar, maar ook de hele Tour de France. En achteraf gezien zou je kunnen zeggen. als die voorvork niet gebroken had, Eugène Christophe de Tour gewonnen. Met andere woorden. Ja. Als je de Tour wil, heb je een goede fiets nodig. Dus mensen die een Tour winnen, ja, die hebben gewoon ook een goede fiets. En je zag dat eigenlijk toen al, tot, tot, tot fietsmerken waar de Tour mee gewonnen werd, of Parijs roubaix Ja, daar ging ineens de verkoop de hoogte van in. Ja, rijden op de, op, op, ja, zeg maar op de fiets van de winnaar, ja, dan kan je eigenlijk uh, niks gebeuren. Maar uh, dat is natuurlijk een truc die toen werd toegepast. Lijkt me nu ook nog steeds wel een beetje aan de orde van de dag. Klopt, hè. sportief succes leidt tot verkoopsucces. Dat is simpel. Hè. Een paar voorbeeldjes die Nederlanders zullen aanspreken. Hè. Toen, toen Henny Kuiper in 1977 Alpe West won... ...toen werden er de uren daarna in heel Nederland... ...nog in ieder rallyfietsen verkocht. Ja. Andere voorbeelden zijn dat, dat, dat bijvoorbeeld een, een Armstrong, die heeft gigantisch veel betekend voor de verkoop van trackfietsen, net zoals nu de broertjes Schlek of Fabian Cancellara dat doen. He? In Nederland denk ik bijvoorbeeld, zonder daar de exacte cijfers van te kennen, dat heel veel mensen nu geïnteresseerd zijn in, in de fiets van Giant, waar Rabobank mee rijdt, of in die Ridley, van waar Johnny Hoogerland en zijn kompanen mee rijden. Ja, die rijdt op een heel bijzondere natuurlijk Johnny Hoogerland, want die heeft er allemaal bolletjes op staan. Denk je dan dat zo'n bolletjesfiets uh, ook echt gewild wordt? Zeker weten, absoluut. Ik zeg niet de witte fiets met rode bollen, dat zeg ik niet, want dat is natuurlijk alleen maar tijdens de Tour de France relevant, maar ondertussen is die fiets veel in beeld en zien mensen ook dat het gewoon een mooie fiets is, een verdraaide mooie fiets is. Hè? Kijk, je weet ook goed genoeg, die, die fiets is natuurlijk mede... dankzij dat rotte ongeluk van de zondag heel veel in beeld geweest. Eh, Johnny is daar van zijn fiets gereden, die fiets die lag aan flarden en direct heeft Ridley een nieuwe fiets in hetzelfde motief... wit met rode bollen terug naar Frankrijk gestu gestuurd. En ondertussen komt die fiets weer in beeld... en zien mensen dan verrekken, dat is een mooie fiets, die wil ik ook hebben. Maar als je zo'n mooie fiets wil, moet je wel een dikke portemonnee meenemen? Ze zijn... Toekoop, maar dat zijn geen van die fietsen in de Tour de France. Maar de meeste van die merken hebben natuurlijk ook gewoon instapmodellen. Hè? En dan hè, is je portemonnee misschien iets minder dik? Dan is je port ja, het is logisch. De beste renners rijden natuurlijk op het beste materiaal in de Tour. Dat spreekt voor zich. Dat is bij alle ploegen zo. Hè? Tot zover Marco. Een mooie, ja, een mooie connectie tussen de actualiteit en de wielenmarketing. We hebben het er elke dag over. Morgen. Heb je enig idee waar ik met jou Geen over ga De actualiteit zal het wel weer uitwijzen... waar we het morgen over gaan hebben. Nou, we hebben het nu een paar keer natuurlijk over een DCM gehad... dankzij de, ja, zeg maar de heroïsche escapades van onze vriend Hoogerland. Maar ik reken er een beetje op dat morgen Geesink in, uh, in nou, Luz Ardiden. Nou, misschien pakt hij wel een ritsegel of pakt hij het geel. Nou, dan wordt het tijd om eens de, de andere Nederlandse ploeg Rabobank gaan bekijken. Niet morgen gaat de Tour eigenlijk pas echt beginnen. Tot morgen, Marco. Tot morgen, De Bora. Kan ik 200 kilometer fietsen op ontbijthoek? Waarom heb ik dode tenen en krijgen alleen luier en er zadelpijn? Heeft u ook een fietsvraag? Mail de proloog. deproloog@vara.nl. Tijd nu om de spieren nog even los te gooien... voor ik me straks moet opmaken voor de etappe naar Lavor. De laatste voordat de bergen eraan komen en de tour pas echt losbrandt. Nog even doortrappen dus. Dat doe ik op muziek van One Night Only. 70% van de mannen willen het alleen, just for tonight. En ik citeer het onderzoek waaruit blijkt dat deze mannen graag een one-night stand willen. Gelukkig duurt de tour drie weken. De tour kijken. Wie volgt de tour op de voet? Wie zit er ademloos aan de buis en natuurlijk ook radio gekluisterd? En wie kan geen middag meer zonder Robert, Ivan, Alberto, Cadel en natuurlijk Johnny... Verslaggever Robert-Jan Boy bespreekt de Tour met een liefhebber thuis of op het werk. Vandaag is hij in Haarlem en ik hoor Kleine Marit al op de achtergrond. Kleine Marit heeft van Jelmer-Jager een banaan gekregen. En Marit neemt nou een reusachtige hap. Dat is helemaal niet goed dus, hè, Robert-Jan. Uh, veel bananen. Veel bananen is niet goed. Als je veel goed. wil Kijk, fietsen, niet doen. Ja, is dat niet goed? Ik nee, dacht dat, dat, dat, dat is dat iets minder... Ja, ja, dat is inderdaad. Ik heb het ook gehoord inderdaad. Maar Marit geniet van deze banaan, terwijl Jelmer glimlachend toekijkt hier in de langwerpige hoven, uh, uh, woonkamer links de bank, paar meter daarvoor de tv, tafel met de goudvissenkom, maar wat zijn het eigenlijk? guppen, guppen, guppen ja, ja, zeker. makkelijker eventjes hè ja. zeg, wat me opvalt, naast die tv jammer, staat een boeddha beeldje ja. dan denk ik meteen, is dat zomaar decoratie, nee, niet... of heeft dat een betekenis? Nou, hij is meegekomen van een reis in Azië en uh, ja we hebben er goede herinneringen aan en, uh, ik heb hem aan mijn vriendin geschonken, want dat hoort met Boeddha, hè? Boeddha moet je schenken, mag je nooit kopen. Het heeft ook met innerlijke rust toch te maken? Ja, ik denk het wel, ja. ja. Ja, ja, ja, Nou, en hij doet het goed, dus uh, Ja. En al die tijd, als jij naar de tour aan het kijken bent, op die bank? Dan heb je moeder bij de hand om toch een beetje tot rust te komen. Ja, inderdaad. Maar die heb ik <laughs> af en toe wel nodig, inderdaad. Ja, ja. Ik mag nog wel graag aanmoedigen, dat, uh, dat wel. Ja, Jij ja. bent bezig met een beginnende verslaving, hè? Zo zou je dat kunnen noemen als fietser zijn. Ja, hij is het ja, leven. Ja, ja, ja. En daarvoor was hij al wel, uh, misschien wel, uh, psychisch aanwezig, mm -hmm. uh, de, qua volgen en dat soort dingen sowieso, qua sportbeleven. Maar ja. wat is er wel met je gebeurd dat het echt een verslaving aan het worden is? <laughs> nou ja, ik ging in Haarlem wonen en ik kon naar Amsterdam fietsen. En toen heb ik een racefiets gekocht. Je werkt toen... daar in een ziekenhuis, ja. fysiotherapeut. Ja. ja. je gaat uh, vaak op en nu? Nou, ik uh, probeer eigenlijk uh, in het, uh, zeg maar tussen maart en november gewoon elke dag te fietsen. En dan, uh, dan uh, fiets ik 25-25 terug. Dus... Hoe voelt dat? Ja, dat is geweldig. Dat is heerlijk. Ja, ja, ja nee fietsen is echt super om, om op die manier in te kunnen passen in je dag. Is het helemaal fantastisch. We kijken eventjes verder in deze woonkamer. Want opvallend hier, in een van de kasten staat hier een, een fietsmandje. Met, ik zie een helm, ik zie een reusachtige bidon. Ja, ja. Zitten er nog meer dingen in die interessant zijn voor een fysiotherapeut? Voor een fysiotherapeut? Nou ja. Zalfjes voor en fietsen. zo bedoel ik eigenlijk? Nee, dat, nee eigenlijk dat niet. De vetten die erin zitten zijn ja. om, om de fiets te smeren. Mm -hmm. En uh, nou ja, sportvoeding en uh, dat soort ja. dingen zitten wel in. Uh, iso start drink. En uh, ja, verder is het vooral allemaal spul voor de fiets en dingen die los zijn. Fiets. Oh ja, ik zie het, een remmetje hier, daar een tube ja. met uh, smeer, dus geen specifieke dingen. Maar ik kan me toch voorstellen dat jij als fysiotherapeut toch even anders naar het fietsen kijkt, om Amsthalve gezien. Ik probeer, uh, ik probeer mezelf, zo goed, blik, ja. mezelf zo goed mogelijk op een fiets te krijgen en, uh, en uh, uh, ja, ik, ik kijk ook wel eens vanuit mijn werk naar, uh, naar het fietsen, Jazeker, ja zeker. Eh, als je nou nu naar de Tour de France kijkt, met al die valpartijen en ja. zo. Hoe schrikbaar. kijk jij daarna als fysiotherapeut? Nou ja, het is natuurlijk wel schrikbaar. Dat je zoveel mensen vallen en dat je zoveel ziet. En uh, ook zulke serieuze blessures. Als je kijkt, uh, kijk een, een, een sleutelbeen, dat, ho dat hoort er eigenlijk bij als fietser ja, ja. Uh, een keer... Uh, maar als je ziet dat, uh, dat er mensen met gebroken uh, dijbenen, uh, klaplongen en dat soort dingen scheuren in bovenaan. Prikkeldraad en zo. Nou, dat, dat is helemaal schikbaar natuurlijk. Ja. Zul jij hem door laten fietsen, Hogeland? Oh ja, zeker. Ja. Nou ja, hij. hij Beers van wel... harte. Ja. Nou, ik denk wel dat, dat een fietser altijd wil doorfietsen. En, en ik denk ook dat ik zelf zou willen door, doorfietsen, als het enigszins mogelijk zou zijn. Ja. Dat kun jij begrijpen. Zullen we even naar je fiets kijken? Ja, graag. Want daar is ook wat over te vertellen, met name de velgen. Ik ga maar even voor hier, bijkeukentje deurtje uit en dan is daar het schuurtje. Aan de zijkant van de plaats of de tuin, hoe noem je het? De plaats of de tuin? Nee, toch onze tuin. Toch wel de tuin, wel goed noemen. de tegelde tuin. Hier hangt de fiets. Hier hangt een witte fiets. Ja, en hangen, dat is iets... Uh, dat is... Ik heb het ooit een keer geleerd van een oud patiënt van mij. die zei. Uh, die, ik vroeg aan hem, waar staat je fiets? Hij zei, hij staat niet, hij hangt. En ik heb het meteen van hem aangenomen. De man had er zoveel verstand ja. van dat ik uh, daar niet durf, tegenin durfde te gaan. Dus inzien hangt de fiets hier. ja. En de velgen, ja, ik zou zeggen, dat zijn normale velgen. Maar die zijn ja. te hoog, vind je. Waarom? Iets, nou, ze zijn niet te hoog. Maar, uh, maar, maar, maar ze zijn iets, iets hoger. En uh, dat geeft veel stijfheid. Dat is mm -hmm. ideaal op het vlakken. Maar... Ja. Uh, ik denk dat, uh, dat uh, in, in de toekomst zit Parijs-Roubert erin en dan, uh, ja, dan kan dit toch wel eens wat meer uh, trillingen opleveren. Wacht even, je zegt nu zomaar wat hè? In de toekomst zit Parijs-Roubert erin, uh, ah ja, zeg zeker, je hier maar. achterloos in het schuurtje terwijl je kijkt naar deze ah, witte dat fiets. Dat is niet achterloos, dat, ben ik, dat is, nee, zeker. 10 juni uh, 2012, dan is de volgende toertocht en uh, die wil ik gaan rijden, ja zeker. Waarom wil jij die gaan rijden? Ja, waarom niet zou ik bijna zeggen. Je hebt waarschijnlijk geluisterd naar Harme Cisse. Ja, daar heb ik naar geluisterd, maar voor die tijd was het plan al gevat. Uh, en uh, ja, nee, Parijs-Roubaix is voor mij de, de klassieker en, uh, en uh, het zelf ervaren lijkt me daar fantastisch hmm. in. Dus ja, dat gaan we proberen. Maar kun je toch uitleggen wat het dan zo fantastisch is? Want het is, nou ja, je kunt de, ongelukken... Het keuren. is heroïk. Heroïk? Ja, dat vind ik wel. De, de keie klassieker, Ik vind het fantastisch. Ik vind het uh, de, een van de, nou eigenlijk de mooiste klassieker om, uh, om te kijken. En, uh, um, en, Gebroken stuurpennen. Ja, goed, dat, dat hoort ja. erbij. Je zult van tevoren even goed moeten kijken wat er allemaal, uh, uh, of, of alles wel degelijk in elkaar zit. En misschien daarom ook wel die eventueel een, een platte vellig, een, een lage vellig. Die. Uh, die is comfortabeler en die kan, die kan die kasseien goed overleven. Kijk, Marit heeft zijn banaan op. Jazeker. Ze geeft jou de schil. Ja, nou ja, zo gaat het. Hè? Je begrijpt het thuis vond het verder. Ik bedoel je vriendin. Ja, Marit, die, weet, die wordt zo opgevoed natuurlijk. Maar je nou, vriendin, die schudt die nou het hoofd of zegt hij van nou? Nee, die, die snapt het wel. Die, die kent me inmiddels. Ja, ja die kent me inmiddels. Mijn sportieve uitdagingen, die, die, ja, ik denk dat ze die erbij neemt. Jelmer Jager uit Haarlem. Marit hier op de arm. Ze wil nog een banaan. Die wil nog om, nou, Dat gaat hem ook niet in. Ze gaat zo naar bed, denk ik. Hé, hey, bedankt. Jong? Marit en uh, Jomer de Jager. En uh, Marit had best nog wel een rondje op de loopfiets willen doen, denk ik. De finishfoto. Ja, ik kan ze bijna zien liggen. De Pyreneeën, ze komen eraan. De klimmers kunnen vandaag de benen nog even lostrappen... in een niet al te lastige etappe naar Lavor. En voor de sprinters is het voorlopig een laatste kansje om een zegen te pakken. Is het niet, Gio Lippens, aan de finish? Zeker. En uh, als je de aankomst hier ziet... het is uh, heel lang recht doorrijden. We hebben de laatste 15 kilometer met de auto gedaan. En uh, eigenlijk is het één lange rechte weg in de richting van De Weg is wel een beetje smal. Het wegdek is niet al te geweldig, uh, wat hobbelig. Maar uh, dit is echt een ideale aankomst uh, voor de sprinters. En dan gaan we weer kijken: hè? Kevin ja. is Krijpel, nou, noem ze allemaal maar op. Petaki misschien wel. Nou ja, Petaki heb ik eigenlijk nog niet één keer gezien, uh, Gio. Nee, mooie man, hè? Dus uh, voor, uh, voor de dames uh, is het ook te hopen... dat hij ook eens een keer gaat scoren hier. Uh, want uh, vorig jaar was het voor het eerst sinds jaren... dat hij weer eens een keer uh, een uh, etappe won. Hij won er zelfs twee toen en toen ja, was hij er weer helemaal. En eigenlijk zitten we er dit jaar een beetje op te wachten... want dat komt ja. er allemaal nog niet helemaal uit bij Petacchi. Nou, meer Petacchi op de zenders misschien dan uh, voor de dames. Maar als het om de echte sprinters gaat... wil Kevin Dish misschien wel uh, wraak na gisteren, wie weet. Zo, ja, ja. Hij, zal er, uh, hij zal er niet blij mee zijn geweest. Hoewel, hij was complimenteus over Grijpel. Ja. Want die twee die hebben elkaar al uh, menigmaal aan de haren gezeten. En laten we eerlijk zijn, de meeste verbale agressie kwam toch altijd van Mark Cavendish. Want Grijpel is eigenlijk een ontzettend lieve jongen. Misschien wel veel te lief uh, voor een sprinter. Maar Cavendish, ja, die heeft hem ooit verweten dat uh, uh, Cavendish zelf uh, met één been nog beter zou sprinten dan Grijpel. met beide benen. Uh, dus dus nou, dat gaf een beetje aan van hoe die verhouding was. Hij is een beetje weggepest vorig jaar uit die ploeg van Cavendish, Grijpel En komt nu bij die Belgische ploeg van uh, Philippe Gilbert, komt hij toch uh, ook wel goed tot zijn recht. En gisteren heeft hij bewezen dat hij echt bij de grote mannen hoort. Want als je een toeretappe wint en als je Cavendish verslaat in de sprint, ja, dan ben je echt een grote. Niet alleen maar aantrekken die sprint, maar hem nog winnen ook. oké. Kijk, dat is mooi. En uh, de, de gorilla noemen ze hem. En uh, als je hem ziet, ja, dan, dan geloof je dat ook wel een beetje. Hij heeft een beetje brede kop. Echt zo'n uh, zo enorme grijns op de kop. Uh, voormalig Oost-Duitsland. Uh, dus het is echt een, een, een beer van een vent. Beuken. Ja, de zorgenkindjes dan, uh, Gio. Komt dat door? Heeft een beetje pijn hier en daar in de knie. Maar juist hij moet natuurlijk de komende dagen gaan vlammen. Hij moet vlammen. Uh, iedereen verwacht dat hij morgen op weg naar Den dat hij daar toch echt iets gaat uh, doen. Heeft hij zelf ook uh, min of meer aangekondigd. Maar iedereen verwacht ook dat als dat mislukt... dat komt erdoor uit de toer is, want uh, die knie... Die is gaan ontsteken, die zou opspelen. Hoewel Contador gisteren na de finish gewoon doodleuk zei... oh het gaat alweer met die knieën, het gaat allemaal een stuk beter. En wat heel erg leuk was, Contador vond het hartstikke leuk... om op de foto te gaan met onze veelvraat, met Marianne Vos. Want die was in de Tour gisteren. En Contador die twitterde meteen... ik mocht op de foto met de Giro-winnares bij de vrouwen. En dat vond hij toch een hele eer. En dat vind ik wel leuk. Nou, vandaag moet hij gaan fietsen om het morgen nou ja, dan maar waar te maken. Gio, dank je wel. En uh, straks natuurlijk ook nog te horen in Radio Tour de France... Bij de collega's tussen twee en half zeven. Tot zover de proloog. Morgen is cineast Peter Delpeut mijn gast. En Jurgen van den Berg is er inmiddels ook. Hij uh, doet straks lunch. Weer een klant die is vertrokken bij het persbureau ANP. Het is de gratis klant Metro. Die stapt over naar de concurrent Novum. Waarom? Gaan we zo meteen vragen. En de stelling in stand.nl. We moeten ruim hartig geld geven aan Giro 555 voor de hongersnood in Afrika. Is er open mensen? wie komt er langs? Dat is uh, Lieke Hagenbeuk van de samenwerkende hulporganisaties. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En Er wordt er vol doorgetrokken daar aan kop van dat peloton. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. Die broek was helemaal opengescheurd door het prikkeldraad. Volg de tour van dag tot dag. We zijn de slot slim opgegaan met die drie man vooraan en de favorieten erachteraan. Via Nederland 1, NOS.nl en elke toerdag vanaf 2 uur... Het peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Radio Tour de France. Radio Tour de France, ça roule. Radio 1.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 Op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! In de speciale uitzending NCRV Babyboom in Afrika... gaan drie kerstverse babyboomouders naar Cameroen... om zelf te kijken hoe zwangere vrouwen daar, zonder kraamzorg, hun babytjes krijgen. Want wat in Nederland zo vanzelfsprekend is, geldt niet voor Afrika. Kijk dus vanavond naar NCRV Babyboom in Afrika op Nederland 1. Dit is Radio 1.